In Frankrijk hopen vakbonden dat 2 miljoen mensen zullen meedoen aan protestacties... tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. De Franse regering wil de minimumpensioenleeftijd verhogen van 60 naar 62... en de leeftijd waarop volledig pensioen mogelijk is van 65 naar 67. In Londen zijn medewerkers van de metro begonnen aan een 24-uur staking tegen bezuinigingsplannen... waardoor 800 banen op de tocht komen te staan... Passagiers moeten rekening houden met een chaos in het OV. Mogelijk valt 50 tot 75 procent van de metrolijnen uit. President Bouterse van Suriname heeft een bezoek gebracht aan buurland Guyana. Het was het eerste buitenlandse bezoek sinds zijn benoeming vorige maand. Bouterse sprak in Guyana onder meer over een oplossing voor een grensconflict dat al jaren speelt. De twee landen hebben plannen voor een brug over de grensrivier de Quarantijn om de onderlinge handel te bevorderen. Op een persconferentie zei Bouterse dat hij het proces over zijn betrokkenheid... bij de decembermoorden in 1982 in Suriname met vertrouwen tegemoet ziet. Zijn veroordeling in Nederland, wegens drugsmokkel, noemde Boutersen een lachertje. Volgens de president is die zaak gebaseerd op één getuige... die zelf in België vastzit voor drugshandel. De Griekse premier Papandreou heeft zijn regering op verschillende plaatsen gewijzigd. Volgens Griekse media wordt het nieuwe kabinet de komende dag beëdigd. Griekenland moet van de Europese Unie fors bezuinigen vanwege het grote overheidstekort en de oplopende staatsschuld. Premier Papandreou zal in het nieuwe kabinet niet langer optreden als minister van Buitenlandse Zaken, zodat hij meer tijd kan besteden aan het bestrijden van de crisis. De minister van Financiën, Papa Konstantinou, blijft aan. Hij krijgt ook de portefeuille economische zaken. Volgens de oppositie zijn de wijzigingen een duidelijk teken dat de aanpak van de regering faalt. Het weer vanuit het zuidwesten regen. Komende dag overal bewolkt en regenachtig. Het wordt hooguit 17 graden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. I'm more I'm tired of a mm -hmm. Mm -hmm. But the way you play your game and fair. I picture the fool that falls in love with you. Oh uh -huh. she's a gold. Well, yeah. just go to show. Ooh, I've got some news for you. <laughs> yeah, go to my tell your little boy free. See?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 So, point your head to the sky if you wanna ride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 multimodal Fast, in zon